Remke Woldhuis met het NOS-journaal. De afperser. vorig jaar 5 miljoen euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De 70-jarige man uit Zeist dreigde Linda de Mol en haar kinderen iets aan te doen. als hij het geld niet zou krijgen. Hij liep tegen de lamp toen de politie DNA vergeleek. met sporen die tijdens het onderzoek waren gevonden. De afperser staat dinsdag voor het eerst voor de rechter. De Tweede Kamer debatteert toch op korte termijn over het gaswinningsrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De regeringspartijen wilden wachten tot het kabinet met een officiële reactie komt op het rapport. Maar op aandringen van de oppositie wordt er nog voor de statenverkiezingen van 18 maart over gesproken. Een cartoonfestival in de Franse stad Caen is afgelast vanwege aanhoudende terreurdreigingen. Het politiek getinte festival wordt jaarlijks georganiseerd. De website van een bijbehorend museum werd afgelopen tijd al meerdere keren gehackt. Op het festival in Caen zouden politieke cartoons van over de hele wereld te zien zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op staatsbezoek naar Canada. Het paar bezoekt het land drie dagen van 27 tot en met 29 mei. Het bezoek wordt, net als de eerdere staatsbezoeken... gebruikt om Nederlandse bedrijven te introduceren. Het laatste staatsbezoek aan Canada was in 1988. Koningin Beatrix en prins Klaus bezochten het land toen negen dagen. Het technologiebedrijf Imtech wordt opnieuw genoemd in een corruptieschandaal in Duitsland. Het gaat om een omkopingszaak uit 2012 rond de bouw van de nieuwe luchthaven van Berlijn. Volgens de krant Beeld hebben managers van de Duitse tak van Imtech een leidinggevende van de luchthaven omgekocht om opdrachten in de wacht te slepen. Het zou gaan om miljoenen. Het weer dan, meer regen, vooral vanavond. Aan zee waait een krachtige wind. Morgen is het droog en dan is het vrij zondag en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooije van de ANWB. Dit zijn de langste files en de bijzonderheden in de Randstad. De A1 Amsterdam Amersfoort bij Muidenberg. Er staat drie kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. En een stukje verderop richting Amersfoort tussen Eemnes en Bunschoten 8. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug 10 kilometer. Die file staat vooral op de parallelbaan. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat is ook vanwege een ongeluk. De andere kant op staat er vijf kilometer voor de Van Brienenoordbrug. Ook een ongeluk op de A20. Hoek van Holland Gouda. Daardoor loopt het vast voor het knooppunt Gouwen. Daar staat 3 kilometer. Maar daarvoor ben je al in de file terechtgekomen op de A20. Tussen Schiedam en het knooppunt de over 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 ZFM, in 2015 al 25 jaar, live. ZFM, met, met nu, de muziekboulevard. Meer luisterplezier, met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM, Zandro. Ja.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 She falls in love with you Step three You kiss and hold it tightly Yeah, that sure steps seems heaven. like heaven, steps to heaven to me Just follow three steps, steps to heaven. one, heaven. two and three Vier het Chinese Nieuwjaar bij Holland Casino. Bezoek op 3 maart Holland Casino Zandvoort en vier het Chinese Maanfeest samen. Geniet van de bijzondere combinatie van spel, mooie geldprijzen, verrassende Chinese entertainment en traditionele Chinese lekkernijen. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhaarsplein 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders, organisatie Casino Zandvoort. Telefoonnummer is 023 57 542. Het e-mailadres info at hollandcasino.nl. De website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. En het begint s'avonds om 8 uur.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 Let Gebeurtenissen op het, circuit. op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Wij gaan voor de klassementsproeven dit jaar min of meer hetzelfde formaat als in 2014 gebruiken. Nieuw is dat wij op 28 februari het circuitpark Zandvoort met de sectie terreinsport delen. Op verzoek van Wil Schouten zijn wij door de Stichting NTA benaderd, of zijn met onze evenementen konden doen als aparte treinautoklasse. Na overleg met het KNAF federatiebureau... ...is gekozen voor twee aparte evenementen die op hetzelfde terrein worden verreden. De route van de treinauto's is ruiger dan die van de rallyauto's. Een aantal punten in de onverharde deel van de route... ...hebben we aangepast om de rally's zoveel mogelijk te beschermen. Rallyauto's liggen nu eenmaal wat lager dan treinauto's. Het is een experiment en wij hopen dat het een succes zal worden voor iedereen... Het gebied achter de pitboxen is van ouds weer de serviceterrein van de rallydeelnemers. De paddock, nabij de TC-loods, is dit jaar het domein van de terreinauto's. Ga vooral eens kijken bij elkaar in de keuken en maak kennis met deze geheel andere tak van autosport. Laten wij hopen dat het seizoen 2015 mooie, sportieve en spannende rallysport gaat geven zonder incidenten. Om dit mogelijk te maken wil ik u vragen om vooral op uw eigen veiligheid te letten. Ga niet op een gevaarlijke plaats staan en houd er rekening mee dat buiten de controle geraakte ready hele gekke dingen kunnen doen. Volgens aanwijzingen van onze KNAF-officials onverwijld op en ga niet in discussie met hen. U betreedt het terrein van het circuit op eigen risico. Motorsport can be dangerous. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl This is just adios and not goodbye filmavond. Emotie, topsport, toekomstdromen en een broedermoord. Cinema Cirque Zandvoort presenteert een Amerikaanse filmavond op woensdag 4 maart. Deze avond staat geheel in het teken van de typisch Amerikaanse sportbeleving. Met bijbehorende passie en emotie. De film Foxcatcher wordt getoond en auteur Maarten Koolsloot vertelt over zijn boek Strike Out. Aanvang is 8 uur s avonds. De film Foxcatcher... Deze film vertelt het verhaal van twee broers... de grootste Olympische worstelkampioenen van het land. Die zich aansluiten bij het team The Foxcatcher. Dit team is eigendom van de schatrijke John E. Dupont... en is bezig met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Seoul in 1988. Deze samenwerking leidt tot onverwachte gebeurtenissen. Foxcatcher is genomineerd voor vijf Oscars. Strike Out... Naast deze film zal Amerika kenner, honkbalgek en sportfanaat Maarten Koolsloot vertellen over zijn boek Strike Out. Dit boek gaat over de waargebeurde verhaal van twee talentvolle honkbalbroers: Gregory en Jason Halman. beide geboren halemers met Arubaanse roots. Het zijn uitzonderlijke talenten. Gregory schopte tot het Nederlands honkbalteam. Voor beide ligt een gouden toekomst in het verschiet, maar dan gaat het mis. In november 2011 steekt Jason zijn broer en beste vriend Gregory dood. Wat gebeurde er die fatale nacht? Maarten Koolsloot zal zijn licht laten schijnen op de Amerikaanse sportcultuur... en de bezoekers meenemen op een culturele rondwijs door de Verenigde Staten. Gebaseerd op zijn talentvolle reizen daar. Voor 18,50 krijgen de bezoekers toegang tot de voorstelling en het boek. Winkelprijs 16,50. Koppels betalen 28,50 voor twee tickets en één boek. Meer informatie, Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5. Westkust weerbericht. Vanmiddag breidt een gebied met motregen zich van west naar oost over het land uit. Pas in de loop van de avond wordt het vanuit het westen weer droog. De middagtemperatuur is ongeveer 8 graden. De zuidelijke wind wordt matig tot vrij krachtig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond draait de wind geleidelijk overal naar noordwest. Komende nacht is het in het oosten van het land aanvankelijk nog bewolkt en regenachtig. De regen trekt in de eerste helft van de nacht naar Duitsland weg. Elders in het wisselend bewolkt en droog. De temperatuur draait naar een graad of drie. De noordwestenwind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vrijdag is geregeld de zon te zien, maar er komen ook wolkenvelden voor. Het is overal droog. In de middag wordt het ongeveer zeven graden. De noordwestenwind wordt overal matig. Zaterdag bewolkt met lichte regen of botregen. De minimumtemperatuur ligt rond de min één graad... De maximumtemperatuur tussen de 7 en de 9 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Zondag zwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De maximumtemperatuur tussen de 8 en de 10. Er is veel wind uit het zuidwesten. Langs de stranden zwaar bewolkt en af en toe regen. In het westelijk en zuidelijk kustgebied een windkracht 6.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 Nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Wat is er nodig om de binnenweg en de raadhuisstraat en de andere winkelgebieden in heemsteden aantrekkelijk te laten zijn, nu en in de toekomst? Om die vraag te kunnen beantwoorden gaat de gemeente een visie opstellen over de winkelcentra en de nodige wie hiervoor uit om mee te denken. De eerste stap is het bepalen van de ontwerpen die in visie aan bod moeten komen. Hiertoe heeft het bureau DTNP in kaart gebracht hoe de winkelgebieden er nu voor staan. Welke trends van invloeden zijn op de winkels en waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van de visie. Deze verkenning heeft het bureau inmiddels gepresenteerd aan het gemeentebestuur en aan de vertegenwoordiging van winkeliers en omwonenden. Natuurlijk zijn er velen die zich voelen betrokken bij deze winkelcentra. Daarom nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst waar DTNP de eerste bevindingen over de winkelgebieden zal presenteren. Na de presentatie horen wij graag van u of u nog onderwerpen heeft gemist en er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst vindt plaats in het Raadhuis op 2 maart om 8 tot 10. Inloop vanaf half 8 meld u aan door een e-mail te sturen naar winkelvisie.heemsteden.nl. On a day like today. Marjolein Meijers met Van Berini tot Solex. 3 maart in Kasteel Keukenhof. Marjolein Meijers zit 25 jaar in het theatervak... als Annie van de Berinis. Met Jan Rot als Anne en Jan... solen met muzikanten in het programma Solex. Al die tijd werden haar muzie muziek steenvast onthaald... op lovende kritieken. Van In Berini tot Solex leidt Marjolein... het publiek door haar muzikale leven. Samen met de muzikanten Walter en Orno Kuipers... Het drietal brengt de allermooiste oude liedjes, maar ook gloednieuwe, afwisselend spetterend en ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we van Marjolein gewend zijn, wordt deze gelateerd met smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden en een vette lach. Deze avond is weer de mogelijkheid om voorafgaand aan het concert in het restaurant van de Hofboerderij te eten. Voor 12 euro wordt daar vanaf 6 uur het theatermenu geserveerd. Bestaande uit een kopsoep en een dagschotel. Bij de reservering graag vermelden. Locatie, het koethuis aanvang kwart over 8. Meer informatie over de kaartverkoop, openingtijden en prijzen... kunt u telefonisch kaarten reserveren aan 0252 750690. Ik herhaal, 0252 750.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 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een bijeenkomst over de geplande windturbinevelden op zee geannuleerd. Hier zouden echter animatiebeelden worden gepresenteerd die laten zien hoe vanaf de kust het uitzicht wordt op de turbinevelden. De eerste geluiden beloven echter niet veel goeds. De aflasting door het ministerie volgde op de weigering van de gemeente de vertoning van de beelden aan de raadsleden vertrouwelijk te houden. Zelfs de Tweede Kamer heeft de beelden nog niet gezien. Voor de betrokkenen wethouders van de drie gemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort is wel een voorvertoning gehouden. Ze zijn zich rotgeschrokken van de beelden. De drie gemeenten menen dat er geen reden is om geheimzinnig te doen over de, in hun ogen, destatieuze gevolgen van de turbines voor de huidige vrije uitzicht op de horizon. De officiële verklaring van het ministerie is dat het nu voor kiest de animatie in te passen in een algemene voorlichtingstraject. Volgens de Rijkplannen komt voor de kust van onder meer Katwijk, Noordwijk en Zandvoort windturbinevelden te liggen. Velden met in totaal zo'n 700 turbines die elk een hoogte hebben van tussen de 150 en de 200 meter. De gemeente verzette zich tegen deze, deze de plannen. Ze proberen de verantwoordelijke ministers Kamp en Schultz van Hagen te bewegen de benodigde windenergie op te wekken op turbinevelden die buiten het zicht van de kust liggen. museumpodium in het Zandvoort Museum op 27 februari een swingende avond door diverse Zandvoortse muzikanten een optreden van Zandvoortse muzikanten onder andere Adam Spoor Louis Guurman en Maria Ferrano. de NT-prijs met 18 10 euro inclusief koffie en een drankje reserveren via museum.zandvoort.nl meer informatie Zandvoort Museum Zwaluwestraat 1 en het is om half tien s'avonds afgelopen. Zie. Nostalgie, Shadow of a Doubt. Op 3 maart open Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Shadow of a Doubt. Een Hitchcock-triller uit 1943. Met het bezoek van Oom Charlie aan zijn familie in de idyllische Santa Rosa legt de Master of Suspense de basis voor een van zijn meeste, indringende en beste thrillers. Joseph Cotton is de charmante Oom Charlie, een kille moordenaar van rijke weduws door heel Amerika die de sterke arm altijd net één stap voor weet te blijven. Als zijn nichtje en naamgenoten iets begint te vermoeden, begint een dodelijke kat- en muisspel. Ontvakt met koffie en thee en cake vanaf één uur. De film vangt aan om half twee en de kosten zijn zeven euro, inclusief de belbus, film, koffie en toeslag. Zonder de belbus is het zes euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus... kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoonnummer 5717373. Losse kaarten zonder de belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Cole en Joke Luiks zijn aanwezig om u te helpen... bij de instap in de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief... van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt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 It's come this time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 Papa ce soir, tombe la neige et mon cœur s'habille de noir, ce soyeux cortège. Blanc de désespoir, triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. De zonsondergang meemaken op het strand van Zandvoort aan Zee is bijzonder romantisch. Daarna doet u nog gezellig een drankje in een van de strandpaviljoens of in het bruisende centrum en beseft u dat de dag in Zandvoort eigenlijk te kort heeft geduurd. Waarom blijft u dan niet slapen? Er is een ruim aanbod van goede accommodaties, van een getamelijk eenvoudige bed en breakfast tot een ronduit luxe suite in het Sterren hotel. Vlak bij het strand. In het centrum of iets verder weggelegen, vlakbij het prachtige duingebied is alles mogelijk. Ook op de diverse campings vindt u voldoende mogelijkheden. U kunt gewoon in een eigen tentje of een campers overnachten, maar ook in een staancaravan, blokhut of luxe beat lodge reserveren. U waant zich in een oase van rust en ruimte te midden van de drukte van de randstad.